Creditcardbedrijf Visa onderzoekt of een hacker gegevens van creditcardhouders heeft buitgemaakt. Op Twitter beweert een hacker dat hij 50 gigabyte aan gegevens van klanten van Visa en Mastercard in handen heeft. Hij heeft een lijst gepubliceerd met gegevens van zo'n duizend creditcardhouders, zonder wie elf Nederlanders. De gevoeligste gegevens zijn gecensureerd. Visa en de politie zoeken uit of er echt sprake is van een hack. De Italiaanse grenspolitie heeft een man opgepakt die 50 kilo goud naar Zwitserland wilde smokkelen. De Italiaanse zakenman had het goud in stukken van 5 kilo verstopt in een verborgen ruimte onder de passagiersstoel. Hij was samen met zijn dochter op weg naar Zwitserland en werd bij de grens gecontroleerd. De 50 kilo goud is zo'n 2 miljoen euro waard.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 Vorige maand stapte de minister van Onderwijs al op... na beschuldigingen van plagiaat. Het weer vannacht droog, 8 graden. In de ochtend eerst veel zon, maar smiddags meer bewolking... met in het zuidoosten kans op een bui. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Eo. Dit is De Nacht. Met Maarten Ach. Ja, Goeienacht. Welkom bij dit tweede uur van Dit is De Nacht. Waarin we praten over huisdieren. En vooral ook over overleden huisdieren. En wat doe je er dan mee? En daarover belt ook Mark. Goeienacht, Mark. Jij had een kat, geloof ik, hè? Mark? Hallo. Hi, Mark. Je... Ik moest even de radio uitzetten. Ah, juist. Heel goed. En hey, je had een kat? Ja. Ik heb nu inmiddels ook weer een kat. Maar... Oh, sorry. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ik, ik maakte even een foutje hier. Dat maakt niet uit. Oké. Okay. Um, nou, die kat is uh, zo oud geworden. Die is 24 geworden. De dus ja. waren helemaal uh, ja, ver, verweerd of uh, brozig. En, en hij had maar één tand. En hij bleef leven. Hij had speciaal... Voor nodig. Dat voelde ik me altijd heel verwend dat ik dat ging kopen. Ja. Dat was het enige wat ik nog kon verdragen. Ontzettend aanhankelijk ik zat de hele dag op mijn nek. Maar 24 dat is echt ontzettend oud hè, voor een dat kat. Dat was echt uh, heel bijzonder vond ik dat. Ja. En echt ook zo'n goede band meegekregen, terwijl ik hem pas veel later heb gekregen. Oké, okay. en hoe, uh, hoe heette je kat? Uh, Oma. Ja, ik had op een zelf ook eigen naam, dus ik moest even nadenken. Maar ja, dat was echt heel bijzonder. Wat toepasselijk en toen, voor zo'n oude kat, ja. Ja, ja dat, hij was al. En hij zou eigenlijk niet eens zo oud worden. Want dat was weer. Van andere mensen die zeiden. Ja, goed, dat is een heel verhaal. Maar ze hadden niet verwacht dat hij zo oud zou worden. En hij werd ja. juist ouder dan een andere groep katten. Ja, wat ook, en wat ook heel grappig was, is dat, uh, um, ja, ja. Dat, dat. dat hij gewoon zo verschrikkelijk aanhankelijk was geworden. Het ja. was op een gegeven moment. Uh, Oh ja, toen, ik, toen hij dus op een gegeven moment bijna uh, dood zou gaan, dat verwacht ik wel, ja. omdat hij ook uh, steeds bij andere mensen terecht kwam, toen ben ik op een gegeven moment uh, langer weggegaan. Toen kwam ik thuis al. Had hij inderdaad rust, de rust genomen, zeg maar. Ja. Maar hij, ja. hij, hij werd een beetje in de war, ofzo, dat hij naar anderen ging? Nou, dat schijnen ze te doen. Hè? Dan willen ze niet uh, jou belasten. Ja. Maar dan gaan ze, oh, bij, okay. gaan ze iemand anders uitzoeken. Ja, ja. Dat is heel apart. Ja, dat is wel, en wel dat bijzonder. We hadden toen door de mensen in de buurt gewezen, weet je wel. Ja. Oh, weet je wat je kat weet die en die is? En uh, ja. Ja, dat was wel een gekke ervaring, ja. Ja, ja. En uh, ik heb wel redelijk snel weer een nieuwe genomen. En dat klinkt een beetje klinisch, maar omdat ik toch op een gegeven moment dacht, ja, ik kan wel blijven zitten dat je je dier mist. Dat uh, oude, hè, oude gevoel gaat toch niet weg, want je zit nou bij mij in de tuin. Ja. Uh, en ja, mijn nieuwe dier is ook helemaal blij. Oké, okay. en dat is een, een jonkie, een kitten. Ja, die is inmiddels ook al aardig gebleven. Hè? Oh, oké, okay. die heb je alweer, alweer zo lang. Ja, een jaar of zes. Ja. En dat is echt een rauwdodier die toch uh, te lief is. Ja. Eigenlijk om zich te kunnen verweren, dus ik moet het luik dicht houden dat geen vreemde katten binnenkomen. Och. Maar hij heeft een supervrij leven. Ja. Dus hij is echt dier, hij heeft een gigantisch ja. territorium. Tenminste, zou ik vinden als kat, want ik heb best een mooie flat met tuin en zo. Hmm. En dus hij kan best wel dier zijn, terwijl hij toch ook heel lief is. Want nou ligt hij, uh, geloof ik, in de slaapkamer op bed en zo. En hoe heet dus deze kat? Sorry. Hoe heet deze kat? Olijfje. Olijfje. Oh ja, ja is echt een ontzettend lief dier ook. Een, hmm. uh, hey, en en, en uh, nog even terug naar oma, nee, je kat die 24 ja. jaar werd. Wat, wat heb je met haar gedaan? Uh, het is denk ik haar dan, hè? Ja, uh, ja. Ik, ik heb de mogelijkheid om hem in de tuin te begraven. Ik geloof niet dat oh, het okay. mag, maar ik had zoiets waar je heel diep weg moet kunnen. Ja, Zoals ja. Ik had, dan ga je niet begraven in je leven. Ja. En dat ben ik ook toch ook wel ja, vind ik lekker puur. En ja. daar kon ik ook kon ik ook heel goed mee leven. Toen had ik geloof ik uh, na drie, vier maanden heb ik heel veel mazzel gehad via internet. Door een hele goede speurdocht ook ja. waar ik door geholpen ben en uh, Heel liefdie. Ja, want ik had aangegeven dat ik graag een opgevoede kant wil. Nou, dat is hij. En uh, hartstikke lief en sociaal en leuk. Goed zo, nou. Ja. Hé, hey, bedankt voor je verhaal. Ik wil even één ding kort zeggen. Volgens mij is er in Arnhem storing op de auto, of de analoge radio voor de publieke zender. Want in Arnhem? Oh. Ja. Uh, dat is ik... Heel gek. Iedere keer valt hij weg. En alle zenders hebben het niet. Ja. ja, misschien dat meer mensen het hebben. Ja. Via, via uh, ja, UPC, dat mag ik toch gewoon zeggen. Dat is de grootste aanbieder. Oké, okay, nou, ik hoop dat er iemand van JPC meeluistert... want dan kunnen wij hier vanuit heel veel... Heel, heel nee, nee, nee, ik ga even heel kort zeggen. Goed zo. Uh, Oké. Okay. Wel... Okay. Maar bedankt voor je verhaal, Mark. En dan goeienacht. Oké, okay. goeienacht. En volgens mij hebben we nog een beller. Kom er maar in. Oh. nacht. Hoor je wij? Ja, ik hoor u. En, en wat is de naam? Oh, ja, wacht even. Ik hoop dat dit fout ging... want ik heb niemand aan de leger gehad. Ik zat hele... Nee, klopt. Ik heb u maar opgenomen... terwijl ik oh. in gesprek was Sorry. met Mark... Mijn naam kunt, u, Hans. kunt u de radio zacht uh, dus zetten, alstublieft? Die heb ik, uh, Aksan. Goed zo. Uh, wat was de naam? Ik heb uh, de radio Aksan. Ja, en hoe, hoe heet u? Ik heet Hans. Hans, goeienacht. Goeienacht. Weet je toevallig wel graag, omdat de stemdoel blijkt, ook van Casaluna? Nee, hè? Nee, ik ben niet van Casaluna. Nee. nee, dat dacht ik. Nee, dat was Lex uh, vanochtend. Oh ja, nou, die had ik vorige week aan de telefoon. Nee. Nou, ik heb een uh, Noorse boskat Ja? Van tien jaar oud. En toen ik die ophaalde als puppy. Toen had die mevrouw, die had 21 katten. Ja. Uh, die allemaal er buiten konden en er niet uit konden, die fokten ook honden. Uh, er was één kat die sprong gelijk op mijn schoot. En toen zegt zij: daar zoek ik nog een huis voor. Ik zeg: Nou, dan nemen we die graag mee. Ja. Dus toen had ik er twee. En die oudste die is uh, twee jaar geleden overleden. En dan ligt door zijn Boschap, tot een heel vreemd apparaat is, ligt nu een dak uh, naast mij opgerold op bed. En uh, die communiceert gewoon met mij. Ja. Als die uh, drinken wil, want ik ben in de buurt, zal die geen slok nemen. Gaat net zo lang mouwen en me aankijken, tot ik hem water mee doe, <laughs> Terwijl er water in zit, met eten precies hetzelfde. Ja. Loopt de hele dag in de tuin te, te rommelen en te rotsooien en als hij een kikker vindt... Uh, dan neemt hij hem netjes mee en legt hem uh, buiten op de randje neer. Maar zal dat beest niks doen. Ja. Wat hij wel doet, is achter de westen aan zitten. Mm -hmm. Maar dan komt het leuker, als hij dan uh, naar bed wil. Ik ga ergens naar de bed, vier uur of zo. dan komt hij bij me en dan zit hij in die werkkamer van mijn knieën te krabben en uh, te mekkeren. En dan kijkt hij hoe ik meekom. En dan ja. gaat hij zitten en dan komt hij weer. En dan gaat hij weer weg mm. en dan moet, dan moet ik dus mee. Maar dan was er van de week iets raars. Ik zat af in de computer, één, twee uur lang, en hij bleef maar kermen. En dan loopt hij twee meter weg. Nou ja, ik denk, er is wat, hè. Ja. Nou, toen liep hij er buiten, de puist stond open, en ik bleef maar kijken of ik mee ging Nou, toen ging ik mee, en toen zag ik op de grond twee, nog volkomen uh, op het terras, twee kale vogeltjes liggen. Oh. Eén dood en één spartelend. Ach. Dus heb die, ja, dat is helemaal kabel, hè, dus pas geboren. Dus die kalen die heb ik toen maar opgepakt en... Uh, ik had... Oh, maar dat, dat, dat kwam niet van de kat? Dat had de kat niet gedaan? Nee, hij, oh. hij, hij, zat, hij had gespeeld uh, op dat Hij zat te schuiven aan die doden. En die andere leefde dus nog. Nou, ik had, zat toevallig, uh, even daarvoor had ik een schaar buiten gehoopt. Dus mijn scharen doosje stond al buiten. Ja. Dat heb ik wel gelijk even omgekiept en dat de beestje opgetild en erin gedaan. In het nest? Terug in het ah, nest? Dus een grote, dichte struik. Toen heb ik daar een ladder uh, gepakt. En ongeveer op uh, twee meter hoogte zag ik een nestje helemaal schuin liggen. Ja. En dan komt het achterlijke. Ik pak dat nestje, want het zou toch hout gaan. En er zit nog één zo'n vogeltje in. Ik zet die andere in dat nestje. Ja. Ik pak een pimpetje. Ik schud tegen het nestje. Bekjes gaan open. En ik geef ze allebei druppeltjes water. Ik geef ze allebei uh, gerookte zalm. Hele kleine stukjes. En dat ging goed. Ik kijk, Wa, ja, wat moet ik nou? Dus ik neem die ladder weer op, zet dat nestje weer op zijn plek terug. Maar dat ging niet, dat bleef schoon staan. Ja. Nou, toen heb ik uh, een sigarenkistje gepakt. Daar heb ik dat nestje ingezet en toen kreeg ik het wel leuk. tussen twee planken, tussen twee takken, klem. Ja, <coughs> Kijk, wat een dierenliefdans. Ja, leuk hè? Ja, fantastisch, mooi om te horen. En toen uh, de volgende dag uh, heel voorzichtig gekeken, maar uh, er was niets gebeurd. Want ik had twee haren van de kat eruit getrokken met lange haren. Die had ik er op drie, vier die had ik er gelegd. En dan, had, dan kon ik dus zien of er een vogel was geweest ah, ja, ja. Dus een van de ouders. <laughs> maar tot een sommige verbazing. Uh, ik zei de volgende dag dus weer één op de grond. Ik ja. haal die ene dus weer naar beneden, geef die eten en dan komt het achterlijke. Ik klim weer in die bomen en zit er ineens eens drie in. Oh. Nou, ik begrijp er niks van met de buurman buurmasterpaar. Ja, hij zegt nou, die moet uh, op de grond gelegen hebben. En die heeft die vader of moeder opgepakt. Want toen ik hem eruit haalde, had, had ik eitjes moeten zien liggen. Ja. Of ze hebben een eitje gelegd en er gelijk uitgeboerd worden, weet ik het? ik begrijp er niks van. Ja. Maar goed, we zijn dus een week verder en uh, de, een van de ouders die komt steeds binnen vliegen. En uh, ze krijgen een meter van de oude lui weer. <lacht> en dan heb ik heel stiekem met een, uh, uh, een spiegel erboven gehouden, kon ik dus zien dat die beesten zijn die beginnen inderdaad te groeien. Ja. Maar dat zijn eigenlijk je tuindieren, zullen we zeggen? Hè, de, de, daar kun je ook van genieten. Die zie je daar... Uh, en maar goed, die vliegen straks uit en dan ben je ze weer, ze weer kwijt. Maar, maar die kat, die blijft bij je, hè? Die kat, die, uh, die zit de hele dag omheen. Dat is, dat is jouw maatje? Ja. ja. ja. En ik je had er twee, de, de, de, de vorige die is overleden. Hoe lang is dat geleden? Uh, drie jaar. En die heb ik begraven in de tuin. En toen ik hem begraven had, heb ik stiekem mijn plastic emmertje... Van de, met hengsels van de supermarkt meegenomen. Oh, ja. En... Uh, toen heb ik hem na een kwartier weer eruit gehaald. Okay. Toen heb ik het volgende gekke gedaan. Toen heb ik de haren eraf geknipt. En die haren, die, uh, het was zo'n lapjeskat. Die hebben gewoon in een uh, ja, pakweg 15 centimeter hoog uh, fles gedaan waar ik appelmoes in zat. Nou ja. En die zat gewoon op de schoorsteen. En uh, dat doe ik bij deze kat ook als die overheid begraven okay. in de tuin. Kneept de haar op, hij is uh, gemarmerd, heet dat dan. Dus bruinachtig en uh, ja. witte baard hebben die. Die uh, gaan met de seizoenen mee, hè. In de uh, winter heeft hij echt een baard van 15 centimeter, 20 centimeter lang. So. En in de zomer uh, wordt hij weer helemaal kort. Ja. Als je het dus in de zomer ziet en uh, daarna in de winter, dan schrik je je op, dan denk je, jezus, wat is dat? En dat is dus jouw manier van, uh, van de mee omgaan. Uh, dat je zegt van, de, ik begraaf hem in de tuin en ik uh, bewaar de haren. Ja, hij hoort ook in de tuin. Want ja. in Noorwegen leven deze katten ook in de Oké. Hé, Hans, ik wil je bedanken voor je verhaal. Ja. Plezier, Veel plezier mevrouw. nog met je katten en met de vogels in de tuin. Oké. Ah, oké. Okay. Nou, okay. en, en dan gaan wij naar uh, muziek uh, Do It van Neil Diamond. Your soul's still burning, don't hide the yearning away Say what you wanna say Heel Diamond in deze Dit is de Nacht van 19 juni over huisdieren. En uh, we hebben weer bellers. Goeienacht. Goedemorgen, ik met mij, met Bart. Hi Bart, leuk Hoi. dat je belt. Vertel, ja, wat, wat uh, voor huisdier heb, heb je? Een, uh, een uh, ik heb een leuk uh, verhaal. Ik heb een keertje, toen uh, had ik een muis. <laughs> ja. En uh, ik hou eigenlijk helemaal niet zo heel veel van... Maar, maar zat, zat die muis in een kooitje of uh, kwam die uit een holletje? Nee, nee, het was een het was een wilde muis. En, uh, en die heb ik uh, toen heb ik uh, een, een bakje gif uh, gekocht en die muis die was doodgegaan. Ja. En uh, toen heb ik gedacht van ja, maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil helemaal geen, geen klemmen of wat voor dingen in mijn huis hebben. Dus nu heb ik een kat. Had ik een klein, klein katje? Ik was ook echt liever op, liever op het eerste gezicht. Oké, okay. en, dat, en dat is dan. Want, uh, dood die kattenmuizen dan of jaagt hij ze vooral weg? Nou ja, goed. Ik heb verder nooit meer. En, ja, goed. Ja, later wel veel muizen, omdat ik gewoon een ex-vriendin die had vogels. En uh, goed, en al die. Je, je, je of, komt de, geen, geen dode muizen in huis meer te tegen. Op. Nee, ik wil jou even laten horen. Wat? Ja, ik weet echt niet wat... Nee, maar dat was... Zij heette dus Alice. Zij heette eigenlijk Batsheba. Ja, de kat. Dat was haar naam. Dus, mm, ja dat naam. was naam. Ja. Nou goed, jij bent EO, hè? Ja. Nou, dan weet je wat Batsheba is, toch? Ja, ik, ik ben de EO, maar ik ben van de EO. En ik, ik weet al wie Batsheba is. Ja, dat was een hele mooie vrouw, vond koning David. Ja, precies. Ja. ja. Dat was dus... Uh, maar ik heb, ik heb haar Alice genoemd, omdat... Oké, luister, luister. Want ik heb nog een tweede liefde. Dat is namelijk Merels. Sorry? Dat is? Ik versta je even slecht, Bart. Nee, je kunt dit horen, toch? Oh ja, je laat het geluid horen. Ja. Oké, en wat horen we nu? Ik hoor vooral ruis. Dit zijn de Merels. Oh, dit zijn Merels. En, en hoe laat je die nu... Ik ben van Mercatorplein in Amsterdam. Aha. En, en je Dan laat nu... Gooi je aan een kraai? Ja, en dit is gewoon live het geluid van, van uh, Mercatorplein? Nee nee, nee, nee, nee. Oh, ik heb, dit heb je opgenomen. Heb, ik heb zeker vijf uur vogels uh, op mijn bandje staan. Oké, okay, hey, dat dus, is je grote liefde. Dat was uh, Alice. Ja, Alice. En uh, Haar voornaam is Alice. En de achternaam was In Wonderland. <laughs> dat is mijn lievelingsboek, die, namelijk. een van mijn lievelingsboeken is... Ja, alle e tweede boeken van... En, uh... en leeft Alice nog? Nee, nee. Alice is 19 jaar geworden. Ah. En, en wat heb je gedaan met Alice toen ze overleed? Hoe, hoe ging dat? Nou, die is... Uh, ja, die is... Die is keurig niet, is, uh, uh, Ja, natuurlijk... Uh, gecremeerd in... Ja. ja. Je, je, je praatte nuchter over. Was het, was het een emotioneel moment? Nou, Alice die was op een gegeven moment... Ja, ze was... Uh, nou, nou, toen was ze 17 jaar of zo. En toen begon ze wel een klein beetje... Ja, ze werd blind. En ze kon, ja... Weet je wat het mooiste was van Alice? Is wat ik, ik... Op een gegeven moment... Ik, ik ging echt van het dier houden gewoon. Ja. ze was een pinguïn. Ze was een, een, een... Dat zeiden ze ook tegen mij van... Oké, okay, goed. Nou ze had echt het allermooiste zwart. Het allermooiste wit. Ja, ik ben echt... echt was ik echt gek op dat dier. Mm -hmm. En uh, ja... Zeker als in de zon, dan ging ze in de zon op de rug liggen en mm. ja, en het straalde helemaal gewoon echt, nou ik was echt wel geen op dat dier. En ja. ja, maar ze is dus ook nog nooit naar een dierarts geweest, en ja, uh... Oké, okay, ja, dus ze ja, was eigenlijk een heel gezond dier tot het einde toe. Wat zeg jij? Ze was eigenlijk een heel gezond dier tot het einde toe. Ja, en toen, ja, en, ja. toen ineens? Nou ja, goed, later ja, was ze was op een gegeven moment was blind geworden en oh. ja... Toen kon ze niet meer goed lopen ook en zo. Ja. Ja, en toen heb je de laten inslapen? Uiteindelijk wel. Ja, oké, okay, goed. Maar 19 jaar, dat is toch wel redelijk een redelijk goede leeftijd voor me. Ja, je, je hebt niet het record, hè? We hadden net al 24, maar 19 ja, is ook Ja, nee, maar ja, zeker Ja, ja, ja, ja. Nee, maar Alice had 30 moeten worden. Ja, ja, ja, ja, ja. Alice, ja Alice had echt veel aardig kunnen worden. Ja. Goed. ja, Ik weet niet waarom. Ja. Heb, heb je nog een herinnering aan Alice in huis? Iets van een foto of. of Bart of uh, Hans vertelde net uh, over haren. In een potje. Ik heb aan ergens. Nou, ik droom wel eens af en toe van. Uh, en weet je wat het raar is? Hmm. Dat ze soms uh, uh, tegen me praat. Ja, ik heb wel eens een droom. gehad. Nou, niet heel vaak. Nee, maar één keer per jaar of zo. Nou, ja. Oké. Okay. Nee, maar dat, dat ergens gewoon echt kan praten. Dat, ja. ja, komt ze terug in je dromen. Oké. Okay. Ja. Ja. ja. Ja. Nou. Hey, bedankt voor je verhaal over Alice. De, de, de kat die de muizen, en ook voor je huizen, uithield. Ik zal, zal het onthouden, misschien is dat voor mij ook een goede reden om een, een kat <grijgel> ja. te nemen. Ik weet niet of je nou, dat hebt gehoord, maar wij hadden ook muizen. Gezicht, het was een klein katje, het was een pingwing. En het, ja. wel, uh, het met een wit buikje. En het het het allermooiste wit, het allermooiste zwart. Ja, het is echt ja. wel mijn liefde ja. Ja. was dat hoor. Ik, ik geloof je meteen. Ik denk dat mijn dochters er ook heel enthousiast over zouden worden. Over het idee, maar ik moet er zelf nog even over nadenken. Oké. Bart, bedankt voor je verhaal. Goeienacht. Bye. En we hebben nog een beller. Goedemiddag, zegt u het maar. Hallo? Wat is uw naam? Rick. Rick, goeienacht. Ja, hey, ik. Uh, uh, dat is eigenlijk misschien niet uh, uh, geen betrekking op het onderwerp hoor. Maar ik heb een vraagje namelijk. Ik, ik vind het zo eigenaardig dat ik... Uh, uh, was namelijk uh, nogal uh, uh, druk overdag... dus ik dacht s'avonds even het nieuws te volgen over uh, het zorgdebat. Ja. En... Geen van de media, nog het oog op morgen, nog Nieuwsuur, heeft daar verslag van uitgebracht. Weet u, weet u misschien hoe dat zit? Zelfs dit is de nacht doet er niks aan. Dat je... Nee, ik heb echt geen idee. Ik moet, ik moet zeggen, ik, je ben, je ben, ik ben gisteravond een, uh, op tijd naar bed gegaan. Stil, dat er een media stilte is over zo'n belangrijk debat. Ja. Ik, ja. Vind dat heel, ik, vind, ik vind het eigenlijk spooky. Ja. Maar misschien moet u het even doorgeven aan de collega's van het uh, Ochtendjournaal. Ik, ik ga daar zeker nog uh, achteraan, want ik vind. Ik, ik, even een even mailtje dat sturen naar de NOS. Misschien dat die straks dat om zes voor, uur uh, zes er iets uur, mee doen. Uh, ja? Afgesproken, zegt Oké. Okay. Dat... Nou, Rick, ik zou zeggen, zet het even door naar de NOS. Ja? ja Oké, okay. goeienacht. En de volgende beller. Goeienacht. Mijn bericht is dat je het aanstaande 21 juni. Sorry, ik... Maar er het thema aanbachten Europees. Dag van Ambachten. Excuseer, ik versta u heel, heel slecht. Kunt u nog even beginnen met uw naam? Pardon? Kunt u nog even beginnen met uw naam? Ik versta u slecht. Pardon? Wat was uw naam? Hallo? Ja. Nou, dat gaat geloof ik niet helemaal goed. Dan gaan we eerst even naar muziek. En dan gaan we zo meteen verder praten over uh, huisdieren. En uh, overleden huisdieren. Of levende huisdieren. Wat doe je met ze? Wat betekenen ze voor je? Wat doe je met ze als ze overleden zijn? Dat uh, en meer zo meteen na P.F. Sloan. Met, uh, of ik moet zeggen, rumor met P.F. Sloan. No, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, don't sing this song, it belongs to P.F. Sloan. I have been seeking P.F. Sloan, but no one knows where he has gone. No one ever heard this song. just smiled and read the rolling stone while he continued singing. Pier of Sloan, was dat van uh, Rumor. En we gaan verder praten over, uh, over huisdieren. Met uh, Jasper uit Amsterdam. Goedenacht Jasper. Ja hoi. Hi. Ja, ja, ik hoorde vorige, vorige luisteraar opeens ophangen. Maar... Ja, maar ik, Begint ik, het ik, niet helemaal goed. Ik, ja, maar ik, ik woon op de begaande grond. Ja. En ik heb mijn hele leven lang al katten. Al, uh, ja nou ja, sinds dat ik hier woon ook... Uh, Zes katten. Zes katten, toen maar. Zes katten. En ik heb een open kattenluik, dus. Uh... Dus er kunnen nog uh, meer binnenkomen? Uh, ja, iedereen komt binnen. Ja. <laughs> Hoeveel hoe, hoe heb je er uh, wel eens binnen gehad? Tegelijk? Tegelijkertijd. nou, in, toer, Wat was het? Uh, twee jaar geleden, toen opeens zo'n vreselijke winter was. Weet je dat het. Uh... Ja, ja, ja, toen, ja. Ja, toen had ik er wel een stuk of zes, uh, zeven, acht, negen uh, binnen. Ja. Ja, maar het is, het is zo lekker. Ja? Geniet je van die ja, katten? Nee, ja, maar ik begrijp... Dat is misschien het verschil tussen mensen met honden en katten. Dat, ja, katten die, die gaan gewoon hun eigen dingetje doen. Ja, hè? Honden die... Dat is heel vaak... Erg, erg, samen met de hond wandelen, maar dat doe je met de kat niet, hè? Nee, maar dan maar, maar, maar heb je wel een leuk praatje met de buren. Dat ja. Dat wel. Oh, ja. Met wat de katten bij. Wat, wat ik woon op begane grond. Dus ik, dus ik, uh, ik woon in Amsterdam West. Ja. Hey, et, en is. Uh, zes zes ja, katten die, die hebben vast ook allemaal een naam? Ja. Uh, ik heb. Uh, uh, zal ik het even, ja, ja, even. Ja, noemen? ja, Ik ben wel benieuwd. Leuk, hè? Ja, ja. Is leuk. Even kijken. We hebben Tito. Tito. We hebben Germano. Germain. Ja. Yeah. We hebben Janet. Ja. Yeah. We hebben Latoya. Toya. Yeah? We hebben. Even kijken, we hebben toch twee. Uh, Mo, uh, uh, Mo, Mo, Moses, voor mij nou. Uh, Jozef en Maria. Jozef en Maria, En hebben die al een kindje? Maar uh, het, lulke, <gif> het, het, het, het het wonderlijke is dus. Ja. Dat, ik, toen Michael Jackson overleed, ja. Twee dagen later was mijn uh, kat die Michael heette ook weg. Oh, en wat voor verband zie je daar tussen dan? Nou, dat vind ik een beetje eng. Een beetje, een beetje well, Michael, is. Michael Jackson en je kat Michael. Ja, precies. Is je niet opgevallen dat al die namen die ik net heb genoemd... dat een no. beetje à la Michael of, of, of Jackson is? Bij Janet dacht ik inderdaad meteen aan Janet Jack Jackson, Ja. Hmm. ja. Maar toen je Lotoja hoorde, dacht je van, nou, nee, dat is niet Jackson. Nee, dat, dat, dat dacht ik niet meteen aan. Nee. <laughs> maar dat, daar ben je fan van kennelijk. Nou, ja, maar ik, ik, ik, ik, ik vind die kattennamen zo soms zo Blackie en ja. uh, uh, wat is Muisje? Ja. Of, ja, nee, ik, ik dacht gewoon van, we gaan gewoon even met... Ik begon met uh, Maria en uh, Jozef. Ja, dat waren de eerste. Blijkt, wat blijkt dat het, het middelneem van Michael Jackson ook Jozef is. Ah, oké. Hé, maar uh, die katten, hoe lang heb je al katten? Nou, ik, ik, ik, ik, ik, ben, uh, ik ben dus, uh, ik ben geboren in 1963. ja. Heeft en... ze nou rekenen. Ja, ben je, ja, je nu jaar of 40? Altijd... Nee? Wat? Dan ben je nu jaar of 50, bijna? Nou ja. Zegt toch goed? Zo oud ben ik ook niet. 49? Ja. <laughs> nou bijna, ja. Oké, okay. ik, ik, ja, ik, ik zeg okay. het maar even zoals 40. het is. <laughs> ja, oké, okay. 49, bijna, ja. Oké, okay. oké. Maar uh, ik heb altijd katten in mijn leven gehad. En uh, ik moet zeggen dat die beesten het. Dat... Darwin en zo, weet je, al die, al die logistieke theorieën die er zijn. Ja. Maar eh, katten die zijn toch wel super... Egyptenaren toch ook? Heb je het gehoord? Nee. Wat die katten deden met die piramides? Nee, zeg maar niks. Er zijn hele kleine, hele kleine gaatjes ingemaakt in die piramides. Ja? Zodat die katten naar binnen konden rennen. Ja, een een soort kattenluik. In, wat? De, in een soort kattenluik in de Pyramidus? Nou, geen luik. was open. Ja, was open. Ja, oké. Okay. Maar, maar nog erger de VOC-mentaliteit. Als we het daarover hebben. Ja, zeg het de, eens. Het, het, het, de graan en de peper en alles. Ja. Weet je, weet je wat voor soort dieren aan boord waren bij, de, bij die... Ja. Uh... Eén keer raden, katten. Ja, precies. Tegen de ratten en de muizen misschien? Of, of, Weet je hoe de oudste, oudste kat ter wereld, hè? Ja. De oudste kat ter wereld, hoe oud denk je dat die is? Nou, ik heb er net eentje in de uitzending gehad van 24. Ik denk dat die in de nee. buurt komt. Pff, man is kattenpis. O, ja? 37. 37. En wat deed hij? Nou, nou? In, een, in een pakhuis ratten vangen. Ja, ja, ja. Kijk eens ja, aan, En daar, een, daar word je oud uh, mee, kennelijk. Die Cyper, hè? Die stiepers, die zijn zo sterk, man. Zeg Jasper, je hebt, je hebt nu zes katten, maar je hebt vast er wel eens meegemaakt dat je er eentje hebt moeten laten inslapen. Ja, ja, vertel mij wat, joh. Ja. ja nou, We en wel ja, meer, meer dan één keer ook, als ik het zo hoor. Uh... Nee, ik heb er eentje moeten inslapen, okay. en ander is, uh, dat was Michael. Na na natuurlijk uh, ah, ja. betrokken. Ja, en dat maar het was. Uh, nee, dat. Het ergste wat je kan meemaken is dus echt dat je een kat in je bij de dierenarts moet laten inslapen en dat je daarna nog nee. even. Even kijken, dus 47 euro'tjes, 95 meneer. Nee. Nee. En dat is dus het ergste. En dan neem je een, een dood beestje mee naar huis en ja, wat doe je ermee? Begraaf je hem? Want dat vind ik. Dat, uh, uh, uh, misschien is een leuke vraag voor de komende 25 minuten. Als je geliefde huisdier dood is, wat doe je ermee dan? Ja, die vraag die is al een paar keer gesteld en door verschillende mensen beantwoord. De een zegt ja, cremeren, de ander zegt ik begraaf hem in de tuin. Nou, we hebben een reportage gehoord, dat gaat misschien erg ver. Maar mensen die zeggen, ik zet hem op. Ja, ik hoorde uh, gisteren in, uh, in, op Nederland 2 of zoiets van... als ik uh, dood ga, dan wil ik dat al mijn katten meegaan in mijn graf. Ja dat, zijn, die, ja, dat zijn ook mensen die dat doen. Maar, maar dan moet je dus euthanasie gaan plegen. Dat, dat, ja, dat op op de kat? Nog, dat vind ik dus, hmm. het, het, ja, dat is een beetje, stel voor als je dochtertjes en uh, ja. zoontjes hebt en zegt van nou, mijn zoon en dochter, die moeten ook lekker mee. Dat, hmm. uh, dat, is, dat is wel een beetje bizar, hè? dat gaat ver. Maar misschien dat ze bedoelen, uh, mijn dode dier moet bij mij in het graf komen. Ja, maar dat, dat zou was kunnen. Egyptenaren, hè? die werden opgezet in, ja. uh, in de piramides. Ja. Maar die werden volgens mij ook gewoon uh, geutenadiseerd. Ge ge ge gebalsemd bedoel je, denk ik. <laughs> ja, niet? maar die stonden ja. Dus, uh, zo rechtop, zo... Nee. Uh, ja, dat, maar dat zijn Egyptenaren, dat was weer... Uh, maar... Andere tijden. Hey, ja. Maar je hebt het twee keer meegemaakt. Michael, die is uit jezelf overleden, en een andere kat, ja, welke Michael was dat? Ja, Michael is, is, uh, is uh, vertrokken. Ja. Oh, die is gewoon. Oh, die is gewoon weggelopen. Ja, dat had ah. dokter misschien iets mee te maken, weet ik veel. <laughs> Wie weet. Hey, en, ja, en, en, en, en, en dus één kat overleden. En, en uh, wat heb je daar dan uiteindelijk mee gedaan? Basic, basic die was overleden. Ja, en, en, en heeft Basic een plekje gekregen in je tuin? Of is hij uh, gecremeerd? Basic of? heb ik netjes wat begraven. Begraven, in, in je eigen tuin. Maar ook Floppy. Ja, oh ja, ik ben een, ik ben een beetje je pc freak oh, sorry wat hadden we gehad? Floppy en basic, weg. ja. Floppy is ook weggelopen. Floppy is weggelopen. Ja. <laughs> maar toen had ik geen drive meer, dus ja, misschien dacht hij van: nou ja. Nee, maar het maakt geen flikker uit of je je kat laat kastreren of niet. Ja, okay. Ze lopen weg of ze niet. Ja. Goed Jasper, ik wil, je, ik wil je bedanken voor je verhaal. Prachtig verhaal. Zes katten in Amsterdam. Ik vind het heel spannend wat, wat, wat mensen nu aan mijn verhaal weer kunnen nou. waarderen. Nou, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Misschien, okay. uh, misschien dat ga er nog luisteren. weer reacties komen op jouw verhaal. Ik ga luisteren. Goed zo. Blijf Success. erbij. Bye bye. Jasper, goeienacht. Hoi. Bye-bye. En volgens mij hebben we een beller uit Haarlem, als ik het goed zie. 023. Zegt u het maar. Ja. Ja, uit Haarlem, ja, graag, toch? Goeien. Wat zegt u? Met mevrouw Koster. Mevrouw Koster. Ja? Zegt u het maar. Mag ik het in het Holland zeggen, wat zo leuk is, dat andere mensen katten hebben... Ja? en bij jou in je tuin komen schijten? Oh. Dat is Holland, hoor. Ja, u heeft duidelijk geen, geen katten. Gelukkig niet. <laughs> ik heb wel honden gehad en had ik geen katten in de tuin. Ja, ja. Maar dit is wel een beetje misselijk, dat je van de buurt de kattenstroom... Nou, misschien, een... misschien moet u dan weer een hond nemen, want dan uh, blijven die katten ja, tenminste weg. Ja, op de 85ste. Ja, dat gaat niet meer. Dat is een beetje, dat dat is een beetje raar, hè? Ja, ja. Maar u heeft een hond gehad, begrijp ik. Ja, altijd en... terrius. Geen kat, hoor. Ja. En, en, en, en hoe heette uw laatste hond? Bart Bas. Bart. Bart, oké, okay, Bart. En, en, en die, uh, die, uh, dat was ook een terrier dan? Dat is ook een terrier en die moest ik ook weer laten slapen. Ja, maar heeft en u een die hoop... die is ook gekremeerd. Oké, okay, ja. Oh, maar ja, dan neem je geen beesten meer, want je moet er mee naar buiten. Ja, en dat gaat gewoon niet meer. En dat gaat nou, niet meer. Nou. Jammer. Ja, ik vind het ook jammer, maar ik vind het ook erg dat je de poep van een andere kat op moet remmen. Ja, dat is behelder. Wat is die helder? Dat, dat is me helder, dat u dat heel vervelend vindt. Nou, misschien moet u het tegen de buren zeggen. Of heeft u het wel eens gezegd? Ja, die, die slapen in de, in de schuur. Thuis ah. moeten ze ze niet, want dan scheiden ze het huis vol. Ach, ja. Nou, in, ik, volgens mij zijn katten uit zichzelf ook nogal eigenwijs, toch? Die uh, laten zich ja. ook niet zomaar uh, nee, wat maar, zeggen. Nee, uh, ja je uh, yeah, beesten voor je eigen en niet voor een ander. Ja, zo is dat. Hey, mag we, nou even terug naar Bart, uw terrier. Ja. Die heeft u dus uh, uh, laten cremeren. Hoe, hoe, hoe oud is die geworden? Twaalf. Twaalf. Een mooi leven gehad met Ja. Ja. ja. Daar ging ik smiddag twee uur mee wandelen. Ja? Ja hoor. en, en had dat... een uh, best leven. Ja. U sliep op het bed hoor. Niet ja. in het bed, maar op het bed. En waar had u niet gewoon een eigen mand? Zegt u? Had hij niet gewoon een eigen mand om in te slapen? Jawel. Dat deed hij niet? Daar ging hij door elkaar in rommelen. als je dan het uh, dekentje uh, niet goed lag. Nou, dan dacht hij dat uh, ik lig op de kreukels. Dag, ik ga bij jou liggen. <laughs> hij vond het wel best. Ja. Ja, ja. En dat vond u ook prima. Ja, hij vond het best. Heerlijk. Ja, ja. en u, u, uh, u zei dan ook niet van uh, jongen in je mand? Jawel. Wel? Ja, hoor. maar. Dan ging je ervoor zitten. Ach. Of je wil zeggen, ga jij er maar in. <laughs> Eigenwijs beestje dus. Ja, ja. Die hebben een eigen karakter, hè? Ja, dat zal wel, ja. ja dat is... die... zijn ook van die keffertjes, hè? Nee, hoor. Niet? Was, uh... Valt bij? Nee, die keft er niet zo. Nee. Ja, liet wel horen dat je er was, hoor. Ja, precies. Ja. Nou, ik hang op. Ja, nou, bedankt oh, is voor ik uw niet verhaal. Het is al Ja, het is al, het is al laat, hè? of vroeg. Het is maar net hoe je het bekijkt. Nou, voor mij is het uh, nacht. Ja. Maar oh. u, u luistert er nog wel even naar ons programma, begrijp ik. Oh ja, voor de zomer ben zeker. Ja, nou, blijf er nog even bij dan, zou ik zeggen. En, ja, uh, en een goede nacht. Dag, Dag mevrouw Koste. Dag. Mevrouw Kosten was dat uit Haarlem. Over uh, Bart en over de poezen van de buren. Nou ja, laten we dat maar uh, gauw vergeten. Zorg er ook voor, als je zelf een huisdier hebt. Uh, zou ik zeggen dat hij uh, een goede plek heeft om, uh, om te, um zijn behoeften te doen. En dan heeft een ander er geen last van. En dan uh, hebben we er allemaal lol van. Nou, wat een stichtelijk woord ineens in deze nacht. Het denk tijd voor muziek. Wonderful world. Hier is Sam Cook.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 Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a slide room is for. But I do know what it one is to. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be any student, but I'm trying to be.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 This would be La ta ta ta ta ta ta History Biology La ta ta ta ta ta ta ta Ja, zo is het. Als we allemaal van elkaar houden, dan is het een mooie wereld. Sam Koek was dat. We praten vandaag over, uh, over huisdieren en over overleden huisdieren. We krijgen een mailtje van José Lauwers. Die uh, zou best willen bellen, maar dat kan even niet. Nou, ik ben benieuwd of je, of je het hoort, José. Uh, ik zal even je verhaal voorlezen. Je mailt, uh, hallo, ik heb, heb al heel erg lang katten ze spreken me aan omdat ze precies doen waar ze zelf zin in hebben. Een hond heb je, maar een kat heeft jou. Oftewel, een kat heeft personeel. Ja, dat, uh, dat moet je maar willen, dat personeel zijn. Maar jij houdt daar kennelijk van. Je uh, geniet van je kat. In de loop der jaren zijn er natuurlijk katten overleden, schrijf je. Van ouderdom, leverkanker, onder een auto gekomen. Dat zijn uh, vooral dat laatste. Daar schrik je wel even van, lijkt me. Als je kat onder de auto komt. En je schrijft ook, als ik mijn katten... Uh, 12 uur niet gezien heb, ben ik wel ongerust. En na 24 uur ga ik serieus zoeken. Maar ze opzetten? Nee. Inmiddels liggen er vijf in de tuin. Ik begraaf ze. De plek markeer ik niet. Mensen die hun huisdier opzetten, vind ik eigenlijk ziekelijk. Want de dood wordt dan compleet ontkend. Dood hoort bij het leven. Een, een huisdier is een deel van het gezin, jawel. Maar als het doodgaat is het heel verdrietig, maar het is en blijft een dier. Nou, en nog tot tenslotte succes met de uitzending. Dankjewel, José, voor je reactie. En veel plezier met je twee katten die je nog wel hebt. Ik, uh, nou, misschien uh, zitten die wel uh, daar bij jou alarmwacht te houden voor je moeder of... Uh, of slaap je wel weer op dit moment? Ik weet niet precies hoe ik dat moet zien. De, de telefoon moet vrijblijven. Ik, ik hoop dat het allemaal goed gaat met je moeder. En dat je een goede nacht hebt. En uh, dat je geniet van, uh, van ons programma. En uh, van, uh, van New World Sun, bijvoorbeeld. Een uh, mooi bandje. Die, uh, die zingen voor ons het liedje Today. Light of the world, hope for all men, you never let me down. I can't believe you called me your friend, it's turned my whole life around. But still it's hard to let go of the wheel, no one ever showed me how. The king of heaven and earth all of creation bows i give you my heart for all that it's worth i'm at your service. Today was dat van New World Sun. Ja, en dat had ik nu Chris in de uitzending gehad. Maar uh, die niet weer weg. Nou ja, goed. Bel met je verhaal over je overleden huisdieren... of je levende huisdieren. Want uh, we hebben nog een kwartiertje om daarover door te praten. Mooie verhalen hebben we al gehoord. Ja, over uh, Sommige mensen hebben al zes katten. Een ander heeft één, of een hond of een paar honden. Of honden gehad. En uh, bijzondere verhalen daarover. En verschillende manieren om daarmee om te gaan als ze overlijden. Bijvoorbeeld uh, cremeren. Dat is kennelijk de meest uh, eigene manier. Maar er zijn ook mensen die zeggen, nee, ik, ik begraaf hem in de tuin. En, uh, en Chris is daar volgens mij weer. Uh, Chris, kom ja. er maar in. Ja, Chris uit Groningen. Yes. Want jij uh, hebt al je leven lang honden gehad. Veertig ja, jaar lang. Ja, nou, mijn leven lang. Ik heb... Um... Mijn eerste hond gekocht in, uh, mijn eerste gekocht in 1967. Ja. En uh, vervolgens heb ik onafgebroken tot aan 2000 uh, honden gehad. Ja. En, en uh, van 2000 tot 2008 heb ik, ben ik gestopt met honden, omdat ik toen alleen was en uh, een drukke baan had. En, uh, Geen tijd. En nou ja, gewoon onverantwoord voor, nou. uh, om honden te hebben. Ik ben ik met pensioen gegaan en uh, ja sinds die tijd, uh, dus nu vier jaar, heb ik uh, weer twee honden. Oké. Okay. En, en, jij, en we, hoe we, heet je honden? Uh, Een die heet Ter, T-A-R. -t -a -r, ja. En de andere heet uh, Laikaan. Oké. Okay. Uh, Bijzondere namen weer. Ja. ja. Hey, en, en, en wat zijn het voor honden? Uh, tar is een uh, langharige tekkel, Is nu zes uh, jaar oud. En uh, Leica is een Whippet-windhond. Oké. Okay. En die is uh, 2,5. Ja. Is veel groter, of niet? Windhond. Ja, een uh, Whippet is een, ja, een middelgrote hond. Ja. Uh, ja. En je geniet wel van die honden? Ja, nee. Ik ben in de uitzending, trouwens. Ja, zeker. Oké. Ja, nee, ik heb al die mensen gehoord. En. Uh, ik heb mezelf wel eens afgevraagd van waarom heb je honden? Is dat een uh, substituut voor, voor uh, gezelschap of, of aandacht of... Ja, want be beantwoord die vraag zelf eens, waarom heb jij honden? Ja, nou, die, die, mijn, mijn, ik heb van kind af aan honden gewild en hmm. uh, bij mij thuis, bij mijn ouders kon niet omdat mijn moeder dat niet wilde. Mijn vader die had een cafetaria toen ik heel klein was. Ja. En ja, in die tijd liepen daar wel eens uh, zwerfhondjes rond. En mijn vader, die kwam dan om twee uur s nachts thuis. Dan nam hij een zwerfhondje mee. Dat hondje noemde hij Roppo. Hm. Maakte die mij wakker. En dan gingen we met z'n tweeën, mijn vader en ik, een uurtje spelen met het hondje. Ja. Nou, ik was toen vier, vijf, zes jaar, die orde. En uh, nou ja, dan moest het hondje weer weg. Want moeder, die mocht daar niet van weten. <lacht> en ja, zo is een, Mijn liefde voor honden is er gewoon altijd geweest. Ja. Mijn eigen kinderen merk ik ook dat een van de drie... die heeft dat ook van kind af aan. En die heeft dus nu ook, uh, ook een hond. En uh, ja, volgens mij is het, is het ook, heeft dat heeft ook een, iets, iets genetisch of zo bijna. Okay. Gek zijn op dieren of zo. Ja, maar je vader die had dat dus ook, maar je moeder bepaalt ja. niet? Nee, bepaalt niet. Nee. Oké, okay, ja. Nee. ja, ja. En, en, dan, en dan zaten jullie s'nachts met zo'n zwerfhondje te spelen en dan... Uh... Ja, dan ging, uh, hij maakte me wakker dan. <laughs> uur uh, s'nachts kwam hij thuis. en Die, die, die Capitalia die was uh, tot twaalf uur open. En toen ja. kwam hij thuis, om een uur of twee. En als dat hondje dan om de zaak heen zwierf, dan uh, nam hij dat mee. En uh, maakte mij wakker. En dan ging we een uurtje spelen met dat hondje. Het was een, een beetje een zwart, pinserachtig hondje. Ja. En uh, een uurtje spelen met dat hondje in de schuur. En uh, ja, dan werd het hondje weer buiten gezet. Ja. En dan een week later of zo, dan kwam hij weer eens een keer met dat hondje. Altijd dezelfde? Ja. ja die hadden jullie Rocco genoemd? Wij hadden dat hondje Rocco genoemd, ja. ja, ja dus geen idee of die echt zo heette, maar dat was nee, gewoon nee, ju eigenlijk nee, jullie zwerfhondje. Nee, nee, het was... ja. ja, weet je, je hebt het dan over. Ik ben geboren in 1943. Ja. Uh, dus dan heb je het over. Ik was toen vier, vijf jaar. Dan heb je het over vlak na de oorlog. Ja. En, uh, toen had je natuurlijk ook veel meer zwerfhonden en zo. Ja, ik. Uh... Ik heb er geen idee van, want dat is ja. eigenlijk. In Nederland kafe, komt het niet meer voor hè. Of nauwelijks. Nee, en Cafitarias waren gewoon veel langer open als, ja. als vandaag de dag was. Ja, ja. Andere tijden. Ik heb veertig jaar lang uh, honden gehad. Ja, ja. Nu dus weer twee honden. Ja. Uh, wat, wat heb je gedaan met je vorige honden toen ze overleden? Um, nee, mijn uh, eerste honden die. Ik had op een gegeven moment nadat ik. Uh, uh, uh, ik had een. Laten we uh, zeggen, toen ik jaren 30 was. Uh, hadden wij vrienden in Heerenveen. Uh, in en. Uh, een vriend van mij, die ken ik van studietijd. En die had een grote boerderij vlak bij Heerenveen. En mijn eerste honden die zijn bij hem op het erf begraven. Oké. Okay. En dat was een tekkel. En het uh, waren twee setters. Uh, ik heb. Mijn eerste hond was setter, daarna heb ik. Het, uh, setters, uh, sorry, mijn eerste hond was Daarna heb ik een paar setters gehad. Nou, die honden die zijn begraven bij hem op het erf. En, en kun je die plek nog terugvinden waar ze liggen? Eh, ja, ja, ja. Hij woont, de... steeds, hij woont nog steeds op diezelfde boerderij. Ja. En, uh, maar dus er staat er een graf, grafmonumentje op of zoiets? Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. nee, nee. Je weet wel ongeveer waar ze liggen. Gewoon aan de rand, laten we zeggen, aan de rand van ons erf. Diep gaat gegraven, er honden begraven. Hij begroef zijn eigen honden ook daar. En, ja. Uh, ja. Nee goed, ik zie hem heel, af en toe zie ik hem nog en dan, eh, dan, nee, goed, dan weet je gewoon dat je honden daar liggen. Ja. Uh, daarna heb ik uh, mijn honden uh, laten cremeren en daar wou ik ook even op reageren. En ik hoorde een mevrouw zeggen dat een hond cremeren wel 500 euro zou kosten, maar dat is ja. helemaal niet zo. Nee? Nee, ik, mijn honden die zijn uh, gecremeerd in uh, Drachten, dus, uh, tussen Groningen en Jerofeen. Uh, en dan betaal je voor de crematie van een kat of een kleine hond 55 euro. Oh. Ik heb het voor de zekerheid nog even opgezocht op internet. Ja. En, voor een, eh, en voor een hele grote hond, en dan heb je het over een Duitse dog bijvoorbeeld, ja. en die kost 155 euro. Ja. Dat is natuurlijk wel behoorlijk wat geld, maar dat is geen 500 euro. Voor een middelgrote een, een middel hond betaal je 85. Oké. Okay. Voor een grote hond 125 en voor een hele grote hond 155. Oh, dat, dat, dat valt dan wel weer mee. Dus ja. Dat valt dan mee. En je kunt je hond... Uh, kijk, mijn honden die zijn gewoon bij mij thuis in de huiskamer. Ja. Door de dierenarts uh, geëtaniseerd. En ja. daarna bracht ik ze gewoon zelf naar het drachten. Maar je kunt ze ook uh, bij de dierenarts laten. En dan worden ze opgehaald door het crematorium. Ja. En dat kost dan... Dan ben je ook nog iets aan, aan vervoerskosten kwijt natuurlijk. Ah, oké, okay, ja. Maar, dat kan natuurlijk, eh, dat je dat zelf nou, niet kunt Ja, 100 euro kom je niet. Hm. Hm. Hey, en en, en uh, dus die, die eerste honden, die heb je daar begraven het erf van, uh, van je vriend. En ja. als je daar dan nog wel eens komt, denk je daar dan ook aan? Is, ben je dat echt bewust? Ja, van, ja, ja. ja. Ik, ik, ik kom er niet zoveel. Maar, ja. maar goed, die, die, die, die zeldzame keer En als je komt, dan gaat het sput dan gaat het even door je hoofd gewoon. Van, ja. hier, liggen. hier liggen mijn honden. Ja, en daar denk je weer even aan ze. Ja. Okay. En de honden die ik heb laten uh, cremeren in uh, drachten... Uh, daar haalde ik de as twee dagen na crematie. Uh, kun je de as ophalen, die krijg je dan mee. kun je meekrijgen in, in een blik. Ja. Je kunt ook een urn, als je het wilt bewaren, kun je een, een urn kopen. Maar ik uh, haalde het op in, in een blik. <coughs> en ik strooi de as van mijn honden dan uit op de plek waar ik ze altijd uitliet. Oké, okay. oké. Nou. Ja. En, in, een in een bos. Ja, ja. Dus, dus de, de, en, da, en, en als je daar dan wel weer eens komt nu met tar of met leica, dan uh, ja, denk je daar de, ook wel aan. De, de, ja, dan denk ik dan. Ja, ja nou eigenlijk niets maar, maar heel af en toe dan, uh, dan schiet het gewoon even door je hoofd. Zoiets. Ja, oké. Okay, ja. Nou, mooi. Dank je wel voor je verhaal, Chris. Ja, nou ja, en eigenlijk mijn reactie was dus eigenlijk op, uh, op dat. Ja, op dat Nou, uh, dat, ja, ja. Dat, dat, dat valt die allemaal dus wel al mee. mee. Dat, dat gaat er. Dat niet correct, dus nee. ik heb onmiddellijk even nee. op, uh, op internet uh, gezocht. Oké. Okay. En uh, inderdaad, tussen de 55 en de 155 euro. Nou, bedankt ook voor, voor die correctie en, en voor je verhaal. Uh, jij uh, hebt dus een aantal honden uh, begraven en een paar andere laten cremeren en de, de as uitgestooid. Ja. En zo, uh, zo heeft hij ja. zijn eigen verhaal. En uh, zijn eigen herinneringen aan zijn huisdieren. Prachtig. Nou, dankjewel voor je verhaal. En alle bellers, bedankt voor jullie verhalen. We gaan, uh, we gaan dit uur afsluiten met uh, muziek. En dan moet ik even kijken waar zullen we eens mee afsluiten. Ja, ik, ik, ik vind uh, de, de happiness van Jonathan Jeremiah, daar, daar, daar word ik altijd wel blij van. Uh, even kijken, kan dat?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 dit is De Nacht met Maarten Hoogh.